In een podcast van de PZC in het AD roept de politie nabestaanden op om DNA af te staan. De afgelopen tijd hebben met behulp van DNA drie anonieme slachtoffers hun naam teruggekregen. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. Hij werd om het leven gebracht bij de hevige protesten naar aanleiding van de dood van activisten Massa Amini.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 Goedemorgen Zandvoort Ja, het is 6 over 11 Met Hans Botman en Pim En Pim Groof. De technicus We gaan naar de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort Welkom terug Tegenover ons zit Hendrik Jan Keur Goedemorgen Ik heb al gezegd, goedemorgen Henk moeten we zeggen, neem ik aan en uh, ik heb al gezegd, moeten we meneer Keur zeggen? Hij gaat even naar zijn schoenen. Gewoon Henk. Want Henk is, uh, <laughs> Wat, uh, Henk is uh, kort op de Nationale Radio geweest, uh, Radio 5. Daar was hij uh, de gast in een, in een programma met een... Met, dat ging over, over, over, over uh, Hobbies. hobby's. Hobby's, inderdaad. En daar heb jij uh, verteld over jouw uh, tekeningen die hij maakt um, uh, op internet. Op de, uh, die, die zijn daar te zien. En op Facebook komen ze ook vaak langs natuurlijk. Uh, want jij maakt tekeningen echt over zandvoort, oud en uh, uh, Dat doe je via de computer, dat klopt hè? Ja. ja. Ik, uh, ik heb dan een computer met de muis en dan ga ik zitten. En dan uh, kom ik iets tegen of ik zie iets. Nou, dat gaat in mijn hoofd zitten. En dan denk je van nou, dan ga ik eens even kijken of dat lukt. En dan begin ik er dan. Ja, dat, dat is het probleem. Je begint ergens aan en dan wil ik het afhebben. Ja, nou, dan, is... dan zit je zo vijf, zes uur, ben je bezig. Want het is laag voor laag voor laag. En dan maak je net wat je net ook gezien hebt, die bonschuit. Ja. Dat zijn allemaal lagen over elkaar heen. En dan krijg je dus de, in mijn ogen mooie tekeningen. En, ja, want uh, dat, dat, dat, dat is een soort programmaatje voor of zo? Of iets? Ja, speent. Paint.net okay. Paint. uh, heet het. Ja, maar je moet, je moet zelf eerst wel tekenen. Dat ja, is je wel moet het wel he? zelf doen. Het nee, ja, gaat niet vanzelf <laughs> doen. Nee, nee, nee, je kan niet tegen die computer zeggen van maak even wat voor. Nou, over een van de jaren 50 tekenen. denk ik wel hoor. Van, maar nou, hoe, lang, hoe lang ben je met zo'n uh, uh, uh, uh, uh, uh, tekening. tekening bezig? Nou, het ligt er net aan wat je maakt. Hè. Want het is die bomschuit die je daar net straks uh, ja? gezien hebt, dan ben je toch wel, uh, denk ik... Twee, drie uur mee bezig. Toch wel? Maar dat zijn allemaal laag, hè. Je moet, kijk, je zet een streep en dan moet je elke keer een laag erbij zetten of eronder. En dan zo ga je elke keer ga je steeds verder. Ja, ja. Weet je? En het moet mooi zijn bij mij. En het is niet zo van dat doe ik even of zo. Nee, je op, moet er echt zitten. Nee, uh... En dan uh, kijk, het mooiste, ja, in mijn ogen mooie tekeningen. Ja. Dus, uh, maar ik zie ook uh, uh, tekeningen van uh, het raadhuis, de ja. binnenkant. Nou, dat was dan pokkenwerk, zeg maar. Op <laughs> uh, Hoezo? Dan, nou, dat ben je echt een Dat lijkt me juist wel redelijk makkelijk, want je hebt natuurlijk heel veel foto's van het gemeentehuis. En, uh, ja, je hebt wel foto's, maar je moet het tekenen, hè. Ja, dat is ook waar. Ja. En die tekeningen die gaan er niet weer zelf. Je moet echt stukje voor stukje, en dan ga je weer, dan maak je eerst een stuk muur. En die muur die moet je plaatsen, en dan moet je weer een laag zetten, en dan moet je een raam apart tekenen. Ah. Nou, die laag, die tekening van die traam moet je weer daarbij gaan zitten, Dus dan krijg je laag op laag ja. op laag. Ja. Nou, zit het gemeentehuis. Dat was één keer in nood meer, hoor. Nee, ik, ik zie, nou, dat is echt wel een Ja, spijt, dat was een behoorlijke... Ja. Ik zie een tekening van het oude postkantoor. Ook nog, ja. Ik heb mijn opa gewerkt, dus dat zit in dat wil ik ook hebben. Die past door in de Haldenstraat. Ja, ik kan me nog herinneren dat het er was. Ja, ik weet nog dat het gesloopt werd. Ja, rond die tijd kwamen we hier wonen. 768 is er gesloopt volgens mij. Ja, klopt. En, nou ja, goed, het is bekend, de radio heeft één nadeel. Je kunt niets niet laten zien, helaas. Maar ik kan iedereen wel aanraden om. Hoe heet die? Henk keur.nl. Henkeur.nl. Nou, makkelijk. Ja, ja en dan, ja. dan krijg je dan, als je daarop klikt, ja, ja, dan krijg je dat uh, oh. logootje te zien. Ja, dat is je eerste van dat iedereen welkom heet. En daaronder staat dan ja. een uh, pictogram. En dan moet je op klikken. Mm -hmm. En dan kan je alle tekeningen zien die ik gemaakt heb. Ja. En, uh, maar ik zie op, op Facebook soms wel twee tekeningen per week van je. Ja, dat zijn. Uh, ja, als iemand. Samen met wat uh, zie, of wat dan ook. dan Samen met een grote. Over, of, uh, met jouw grote vriend. Uh, ton. De uh, Een blanke wil, ja. Bl blanke wil. Maar ja, dan ga je, weet je, dan is het even een geintje maken. Of, Tuurlijk. Weet je, en, uh, ik heb ook wel een idee. Dat had ik in ieder geval netjes proberen. Net als wat Victor net zegt. Je, je gaat iets naar de gemeente inbrengen. Uh, ja. Netjes op papier. Ik hoef geen uh, geslijm of wat, daar hou ik niet van. Nee. Gewoon via de normale weg. Had ik een bank, wilde ik beplakken ja. he, met de pottikken erop. Dat was een pottikkenbank. Nou, dat was helemaal klaar, die tekening, alles ja. was in orde. Ja. Maar de gemeente moet dat toestemming geven. Nou, en dan wordt het afgewezen. Dat wordt afgewezen. Ja, oh. Het is maar voor drie, vier maanden, he, de zomertijd. Ja. En dan wil je gewoon dat. Waar had je die willen laten? Uh, in het dorp, in het dorp. Gewoon een, uh, ja. weet je, die houten witte banken, die kun je op. <coughs> niet schilderen, want dat kost de gemeenschap weer geld. Mm -hmm. eh, je moet, nou, ze ik... hebben het ook gedaan met die kindertekeningen ja. natuurlijk. Maar dan ga je weer, ons als, als je iets, ik vind het, ik vind het prachtig hè, wat we uh -huh. het gedaan hebben, laten we ja. het even voorop stellen. Uh -huh. Maar dat moet je dan aan de moet je dat weer opknappen. Want ja, ja, dat ja, moet ja. je eraf ja. halen, die verf, en dan moet je al die banken weer op, opnieuw. Ga schilderen en doen en, nee, Dat kost de gemeenschap in geld. Ja ja, Prima. Ja, ja, ja, Ik bedoel, het ziet er hartstikke leuk uit. Die kinderen ah. hebben dat echt leuk gedaan. Maar ik wilde iets beplakken. Dat wil zeggen, als je iets plakt, kun je het er zomaar weer afhalen... zonder ja. dat die bank beschadigt. Ah, ah. Het wordt gewoon afgewezen. En dan weet ik eerst wel waarom, hoor. Waarom het niet mag. Nou, vertel. Het is zijn naam, hè? De, de Poddekken. Ja, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ah. Nee, houden. Nee, mij nou. Alle zomers <laughs> weten we wat Poddekken zijn. Dat zijn katholieken, zeg maar, Ik bedoel, uh, ja... En wat is de wethouder, Jene? Is een... Uh, wat is dat? Peter Kamerder, <laughs> nee? Nou? P oh, Gert-Jan bedoel je? Ik ga geen namen, jij zegt het. Nee, ja, maar ja, goed, ik ken ze allebei te vallen. Ze zijn allebei katholieken. En, uh, maar dat wordt afgewezen. Weet en dat denk ik bij mij gewoon, waarom? Weet je, het, is, het ziet er netjes uit. Ja. Je hebt het voorbeeld gegeven. Ja, ja, het ziet er ja, netjes ja, ja. uit. Ja. Weet je, het is ook nog een publiekstrekker. Gewoon ja. maar als het het zomaar staat... Het ja, hartstikke leuk, twee, natuurlijk. drie maanden. Ja, hè? Ja. Het hoeft niet el jaar te staan. Nee. Je kunt het er zo weer afhalen. En geloof me, iedereen gaat erop zitten hoor. Ja, nou hartstikke leuk natuurlijk. Ja, podium maken, ja. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Hey, en, en, uh, jij zei net al, van het gemeentehuis is, is lastig om te tekenen. Ja omdat er zoveel raampjes in zitten en steentjes en... Nou, het gaat uh, meer om de steentjes de, <coughs> de en de lijnen. en... Ja, geweldig ja. Ja, ja. ik heb hem toevallig net voor me afgegevoerd. We en, uh... Maar er zijn er wel meer onderwerpen die een beetje uit de weg gaan, omdat ze te moeilijk zijn? Of? Nee hoor, nee hoor. Nee, helemaal nee, niet, Als nee? ik iets zie en ik denk, ik, ik, dan ga ik kijken van, hoe ziet het eruit? Ja. Hoe moet het? Dan begin ik er gewoon aan en dan ga ik eerst een on ontwerp maken. Met een beetje grof. Ja. Nou. Doe je het aan de hand van foto's of uh, gewoon. Ja. Uh, ja. Half, ik dan half. net aan, uh, of het is een oude tekening ergens. Wat ik ja, ja, uit ja. een boek of zo, dan zie ik iets. En uh -huh. dat zit dan in mijn hoofd. En dan denk ik van nou, ik ga het proberen. Ja. Nee, je hebt ja kan krijgen. Nou, en dan ga ik zitten en dan begin ik. Nou, dus je, nou, je, je kent mijn vrouw goed, ja. Ja, ja, dus op een gegeven moment zit ik dan aan de tafel, dan ben ik bezig dan gaat ze te tikken op mijn schouder van uh, hoe, hoe denk je erover, hoe moeten eten. Denk ja, ja dat wel de spruit arre. is op. Maar daar ben je mij bezig. Nee, dat begrijp ik En dan ik probeer je het gewoon. Ja. Nou, ik... Het is gewoon een hele leuke hobby natuurlijk ja, ook. Het he? is toch bedoel... spannend ja. voor mij. Is spannend. En, ja. en het geeft rust inderdaad. Ja. Dat geloof ik graag. Ja. En ja. dan ben je bezig en dan teken je wat. En dan ben ik klaar. Dan ben ik trots op mezelf dat ik het toch nog ja. voor aangekregen. Want he, als je ergens niet uitkomt kun je altijd terugvallen op je zoon, he, Roy. Uh, ja, maar dan is het hoofdzakelijk als er iets vastloopt of. Okay. Weet je, dat soort ja, dingen. Hij ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, is meer van de techniek. Weet ja, je, van ja. De, maar de, je de, moet toch wel de, de, de rust en, en de, het geduld hebben om dit te maken. Want als ik. Dat dus moet je, je inderdaad hebben, ja. Je hebt de smederij ja. gedaan en dan zie ik, want ik, ik heb geholpen met uh, de nieuwe uh, dakpannen erop liggen. Hm. En uh, ik weet hoeveel. Je, ja. Je, ja. ja, maar als ik, zie je ja. dat soort dingen. Weet je, als ja. ik een tekening maak, mm -hmm. dan krijg ik een mailtje. God, dat ziet er mooi uit. Ja. Mag ik hem uitprinten? Bijvoorbeeld, ja. zeg joh, ga je gang. Als ja. je het vraagt, heb ik er geen probleem mee. Ja, je je in. vertelde net dat er een, een, een, een, een, iemand in Australië was. Ja, die heb uh, die, die kreeg ik ook een mailtje van. Nou net als wat je nou voor je hebt. die Friti Die heeft hem in zijn winkel hangen. Ja. Oh ja? Ja, wat ja, ik ja. gaf hem aan hem. Hij was, dat vond dat geweldig. Zeg. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Maar die man ook, die in Australië, die zegt ook. Ik kwam uit. Nederland. Ja. En ik ben heel jong was hij daar naartoe gegaan. En hij zag die bomschuit. Hij zei, mag ik die uit laten printen? Ik zei, joh, ja. ga je gewoon. Ja, natuurlijk. Ik zei, vind ik prima. Ja. En hij hangt hij op zijn wand. Dus Hartstikke een leuk. Groot, uh, tekening. Dus uh, ja. ik, ik, krijg, ik krijg het waar hoor, dat is niet gelogen, maar ik krijg ze overal vandaan die mailtjes uit Amerika, Amerika, noem het overal. Geweldig. Ja, dat ja, is, dat is de, de kracht van internet natuurlijk. En, en, en die uh, allemaal. Ja. En als er iets is, nou ja, dan zetten. komen ze ergens mee. Ja. Dan, uh... Maar zijn, zijn er ook onderwerpen die een, een klein beetje de weg gaan omdat ze te moeilijk zijn? Of uh... nee, nee, eigenlijk is er niks nee, te moeilijk nee, voor je? Nee, nee. Nou, het, ik moet het leuk vinden. Ja, je moet het leuk vinden. Dat is waar. net nee, uh, het openbaar vervoer, dus de dus oude uh, trim, De blauwe tram, ja. ja. Nou, daar had ik dat hok getekend in uh, de tram erbij. Nou, er was dan iemand die zei van, die wil ik hebben. Dat uh -huh. ja, is goed, joh, je ja. Ja. er wel uit En, dan maar, maar hey, en, en de raadszaal? Ga je dan dan heen en maak je dan foto's? Nee, want ik heb er zelf gezeten tien jaar. oh Goh, dus dat, dat <laughs> kan ik wel dromen daar. Hoor. Je kunt het dromen, ja. <laughs> nee, dat zit in mijn hoofd. Weet je hebben, en, je het raadslid geweest? Uh, nee, buitengewoon raadslid. Buitengewoon raadslid, ja. ja. oké. Okay. En uh, met veel plezier hoor. Ja. Laat ik dat Ja, mijn vrouw doet het ook. Dus ja, maar als raadslid. Als ja, ja. ja. um, Er zijn een paar onderwerpen die jouw speciale belangstelling hebben. En dan hebben we het over de KNRM. En de de KNRM is dat? Uh, de reddingsschuiten. Bom Bomschuiten, inderdaad. En de oude schelpenkarren. Oh ja, ja die ja. Ja, heb ik ja. dan ook. Uh, van de KNRM heb je heel veel dingen over gemaakt. Het ja, oude boothuis. De oude de boothuis, eerste, heel mooi gedaan, in inderdaad. Ja, klopt. En, en daarna uh, dus de bouw van de, wat je de huidige uh, zit. Ja. hoe heet dat een op het straat of wat is het? Hoe heet dat daar ook? Uh, bij de KNRM nu ja. zit? Stijnposweg. Of Stijnposweg. Ja. Nou, daar ja. heb ik dan ook een tekening van, maar dat die in aanbouw zit. Ja, ja, ja, ja. En dan met de ja, roeiboten nog in, en ja, met de eerste boot. Ja. Nou, en daarna kwam de wat die? De wit, de eerste witte, en ja. toen de blauwe. Ja. Nou, en toen was het, uh, moest het weer aangepast worden de, de lood of de bouwlaars. Ja. Ja. Nou, en dan ga je die, die over je tekenen, en dan komt. Uh, hoe heet het? De Laurens, die kwam er toen in die ja. staat er dan ook in. Hm. Nou, maar ik vind dat prachtig, weet je, dat zijn dingen. Het zit in mijn hoofd en ja. het wordt er dan uit en ik vind het gewoon ja, mooi. Weet je. Ben je ook redder aan de bal of niet? Nee, nee. bij de ik, wel, uh, weet je, dat ik heb wel uh, dat ik één keer in dezelfde tijd uh, of één keer in het jaar uh, wat geld stort. Uh. Ja, ja, dat okay. heb mijn vader ook altijd gedaan. Ah, en dat ah. heb ik overgenomen van hem. En, ja, mooi. Weet je, ik vind het prachtig. Maar hoeveel keer heb je nou die Annie Paulus er al getekend? Nou, ik <laughs> weet het niet, dan moet je even op de zijt. Ja, het is duidelijk nog Maar dat zijn, het is niet allemaal, hè. Het, het is allemaal de, van begin. Ja. Het is vanaf de roeiboot, de eerste. Uh -huh. De eerste rennersboten, die eerste, ja, ja, wat ja, is ja. Het 18, zoveel of zo. Wat is het, 16? Uh -huh. Nou, en dan die roeiboot. Maar dan ga je eerst, dan ga je weer. Eerst een hout tekenen. Dan denk je, dat kan beter. Ja. En dan ja. ga je op een gegeven moment, weet dat we blauwe kleuren, wit. Ja, weet je wel, ja, ja, dat ja. werd toen gedaan. Uh -huh. Nou, en dan wordt het van blauw en dan krijg je na die roeiboot, krijg je de, hoe heet dat ding, de wit. Mm -hmm. Nou, die was eerst wit vroeger, ja, de kruis, maar dat mocht niet meer, want dat moest blauw-wit worden. Nou, dan werd ja. het blauw-wit, ja. De, ja. de wit. Ja. Nou, en daarna krijg je dan, uh, hoe heet dat, de lounge. Maar wat ik leuk vind, is dat je aan de ene kant hele oude dingen doet, en aan de andere kant ook dingen van nu, want ik zie hier uh, goud. Uh, de car van Guit, uh, vis Ja, die hing er ook in. Die hing ook in zijn winkel. Uh, die is ja. ook uh, opgehangen. En Marcel ja. Schorrel, ja, uh, die fiets. Uh, die heb ik ja. er ook eentje voor gemaakt. Leuk hoor. Maar grappig dat je, dat je die combinatie maakt. Ja. ja. Ja, als ik iets zie, dan denk ik nou, weet je, ik maak er eentje voor zelf. Uh. Huh. Maar maak je er dan een foto van? Ik heb. Uh, of ga je daar staan? Of ga je, uh, hoe, hoe begin jij? Nee hoor, ik, uh, ik ga daar staan en dan kijk ik ongeveer zo hoe het eruit ziet. En dan begin ik. Nou, ah, maar bijvoorbeeld als jij een uh, oud gebouw wil uh, doen, het ou oude, oude schelp bijvoorbeeld, die noemen we wat, uh, dan, dan uh, neem ik aan dat je dat van, van een oude foto doet of zo. Een tekening of zo, of ja, iets ja. Uit, ergens, <coughs> weet je, maar die zijn nooit scherp. Hè? Dat is het probleem. Want als je achter je kijkt, ja. staat dat uh, hotel staat daar ook. Ja. Nou, die heb ik ook getekend. Oké. Okay. deze Ja, ja, ja maar mooi. dan, kijk, dit staat schuin allemaal. Mm. Nee, dat staat allemaal schuin. Ja. Jij, jij tekent hem recht. En dan moet ik hem recht maken. Ja. Want dat ja. oude hotel, van dat badhotel vroeger, ja. dat witte, he, wat naast de oude watertoren stond. Ja. Nou, ga jij maar eens ergens kijken hoe je hem heel, ja. ergens op staat, dat staat ja. er niet. Ja. Ja. Dus dan ga je al denken, van, nou, hoe zou het eruit zien, ja. hoe kan ik ja, het doen, ja, ja, ja. Wat moet ik, hoeveel dingen heb ik nodig. Maar ja, dan ga je zeg maar eerst het ene deel tekenen, en dan ga je het midden deel tekenen, en dan ga je of rechter deel tekenen. Nou, dan heb je het allemaal apart getekend. Maar dan moest het nog bij elkaar zitten. En het moet wel passen. Dus het moet wel op dezelfde hoogte ja, zijn ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, maar Henk, dat doe jij nooit in drie uur. Nee, nee, dat, nee, nee. dat, dat doet het wel, wel wat langer hoor. Want ja. er zijn wel eens momenten dat, uh, dat, ja. heb, dat zeg maar, vrouw tegen me wel te rusten. Ja. Ik <laughs> zie ook uh, de zilvermeer, het Zandvoort-Vishuis bij, uh, bij, ja. bij de Tolweg daar. Ja, of ja, bij de, hoe heet het, uh, ja. de En uh, ja, de, de, de, die is nog geen jaar open. Dus je pakt Dat, dat de, was de oude, ja. Dat is de oude, ja. Ja. Dat is Leuk, ook gewoon uh, Willem Bol. Oké. Okay. Ja. ja, het is. Uh, heb je al een keer een boekje uitgegeven? Nou, eigenlijk? ik was met een boek bezig en ik had al eentje gemaakt. Huh? En dan ga ik naar Ton toe en dan zeg ik: Tom, wat vind je ervan? En dan geeft hij een eerlijke, ja. ongezouten ja, mening. Ja, dat, is <laughs> goed dat ding, wil ik ja. ook. Ja. Nou, en dan geeft hij hem advies van: joh, doe dit mm. of doe mm. dat. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar Weet je, ik maak iets en dan wil ik gewoon eerst kijken van hoe, hoe ziet het eruit. Ja aan? begrijp ik ja. ja. En nu ben ik dus bezig om het aan te passen en andere dingen, teksten of wat dan ook. Hè. Want je moet het wel weten waar het over Tuurlijk, gaat, nee, logisch. maar het kost, uh, het kost aardig wat hoor zo'n boekje maken. Oh dat dus, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. En, ja. en uh, ik heb al op de Nationale Radio ook gevraagd van, joh, als er iemand is die mag ik het sponsoren. Ja. Om zo'n boek te laten maken. Ja. Nou, ik wil aanbevolen, want het schud je niet zomaar even uit je. Nou, maar aan de ja. andere kant, als jij er uh, 10.000 kan verkopen voor 15 euro per stuk. Ja, maar zie dat daarvoor ik zeg, ook. zeg ik, dan moet je dat wel. Ja, weer, nee, dat is waar. ja. ja nee, want zo'n boekje, uh, ik, ik noem maar even wat, dat is zeg, 20 euro. Uh -huh. Eentje. Eh, maar je moet het dan wel zeg maar, terugverkopen. Tuurlijk, nee, logisch. ja, Ja. ja. ja. En als ja. ik zoiets wil doen, dan ja. het is dit over de René's Weet je wel, al die ja. boot en dat soort dingen heb ik ook gemaakt. En dan wil, ik, uh, dan wil ik dan zeg maar een boek maken, dat je dan een deel weer naar de KNR. Ja, ja, ja, ja. ja. Je ja. kan natuurlijk ook kijken of er een sponsor te vinden is. Ja, dat zeg ik niet, Maar dan moet je ja. er wel iemand hebben die dat, dat, dat sponsor. Ja, we hadden een paar weken geleden hier Dennis Planten gegaan. En Dennis die uh, kleurt oude... Ja, dat heb gehoord. En, en uh, ik heb het boekje gekocht. Ja, ja het is fantastisch. Mooi, hè? Nou, ja. Mooi, fantastisch. Hè? Ja. Maar zo'n ja. boekje, daar ga je weer... Dat kost wat. Dat ja, kost 20 om te uur laten uur. maken. Weet ja, je? zeker. Ja, ja. En dan, dan ga je al en dan moet je wel iemand. Nou, en, hij, en hij heeft een vaste uitgeverij ergens in Friesland of zo. die dat, uh, die boekjes uitgeeft. Ja. Dus hij, hij, kan, hij, hij, hij kan er moeilijk zeg maar, geld mee verliezen, laat ik het zo zeggen. Nee, maar je moet het dan wel iemand hebben die dat wil doen. Oké, nou Pim Finsters ja. uit de zwaaien. <laughs> dat houdt in dat, het, uh, dat de tijd op ja, is. Ja, dat klopt. Ja. Nee, komen er komen nog andere gasten ook aan. Precies. Henkeur.nl uh, is het, hè? Ja, henkeur.nl. ga ja. allemaal even en een kijken. En nog Zeker de moeite waard. Natuurlijk. Erg leuk. Ja. ja, het is erg leuk om te ja. zien, want uh, er zitten prachtige dingen bij. En uh, nou, we hopen dat je nog heel lang doorgaat. Ja, nee, dat is het, uh, wel. Ja. Ja. We kunnen trots zijn op onze zandvast. Absoluut, man. Ja. Absolut, man. Ja. Nou, nogmaals hartelijk dank. Zag en graag. een heel fijn weekend nog. en, ja, en uh, uh, We gaan een stukje muziek draaien, volgens mij. Absoluut. Volgens mij is het Simply Red. Klopt dat, Ja, Simply Red. Holding back the years, oh dat is wel mooi noemer. Jij ja, bent gewoon goed bezig, hè? Plaats, mooie ja, plaats. Simply hè, Red. Die, ja, Simply Red. Ja, we gaan, het, is, uh, nou ja, het nieuwe jaar is begonnen. En Echt waar? De recepties zijn al druk bezig. Hè? Ja, nou, ja, zeker. Ja. En we hebben ook de nieuwjaarsreceptie. En we krijgen hier de nieuwjaarsreceptie. En daarom, Aanstaande maandag, hè? Ja, maandag uh, gaat dat gebeuren. Ja, we gaan eerst introduceren, want mensen kennen jou helemaal niet. Nee. Nooit van jou gehoord. Dus <laughs> Mijn stem kennen ze ook niet. Ben Zonneveld tegenover ons. Ook een, een, een, een, een presentator van dit programma, natuurlijk, dat weet u zelf ook wel. Ja, goedemorgen, heren. Ik ja. zelf ook wel. Ja. ja. En, um, uh, nou ja, goed. In ieder geval, Ben is een van de mede-organisatoren. Samen met uh, Gilles uh, Kok en Hille uh, En, en Hilly Hilly Jansen, Jansen. Jansen. Met z'n drieën doen jullie dat. En uh, nou ja, nou, het gaat maandagavond gebeuren. Susanne Woelinga die zit daar ook in namens de gemeente, dus we zijn ah. eigenlijk een beetje met uh, en de burgemeester zit er natuurlijk. En de burgemeester bedoel. Maar ja, die houdt zich afzijdig en die laat het meestal wel aan, uh, aan, uh, aan ons drie groot, over. Groot gelijk heeft hij, <laughs> toch? Ja. ja. dan hebben wij het wat rustiger ook. Ja, daarom. Nou, dat is ook fijn. Maar wat gaat er gebeuren? Uh, nou ja, maandag uh, maandag om uh, half acht is de inloop voor de uh, Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Er is een groot misverstand. Half acht s uh, avonds neem ik aan, nu? Ja, half acht zavond, s avonds. Ja. Ja. Uh, ontstaan omdat men denkt dat het een gemeentereceptie is. Het is een, niet van de gemeente. De receptie is voor de hele Zandvoortse gemeente. Nou, okay. Dus uh, net als uh, um, een aantal jaren geleden voor corona... zaten we in, uh, in die Unicum. Ja, in die Unicum. Ja, Daar deden er 26 de... uh, partijen mee. Hè. Kennen maar hard, uh, Zandvoortse Rennesbrigade. Sportclubs. En aan sportclubs en dat soort dingen. En uh, uh, dat is een beetje, een, een beetje minder dit jaar. Dan moet ik kijken hoeveel het er nog zijn... En uh, daar gaan we volgend jaar nog harder aan werken... om weer nog meer mensen naar binnen te krijgen. Want het is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Voor en door alle Zandvoorters. Ja, en die is dit keer in de haven van Zandvoort. Ja. Hè? De, de, de strandpavillon bij de Rotonde. Ja. Uh, uh, we hebben een half jaar geleden ze er ook al een nieuwjaarsreceptie gehad. Ja, dat was ook Bij de buurman, <laughs> bij, bij Bispo 10. Ja, dat was ook zo'n idee om, <laughs> uh, om een nieuwjaars... omdat al twee jaar hadden we niks georganiseerd. Nee. En... Uh, uh, uh, Molenburg begon ook een beetje, wat moeten we nou, en dit en dat. Nou, uiteindelijk kwamen we dan op een, een, een midjaars, nieuwjaarsreceptie... een soort einde coronafeest. Ja. Nou, het was overweldigend hoe, hoe leuk dat was. Ja, het was een heerlijk weer, dat kwam herinneren. prachtig room, of, mooi weer. Ja. We hadden zelfs oliebollen geregeld. En ja. Iemand riep nog, oliebollen, wat moet je nou mee midden in de zomer nou, Hans? Nou, dat kan goed, je he? vertellen, die dames waren de deur nog niet uit... of die schaal was leeg. Dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. waren echt de laatste oliebollen in heel Nederland... Die hebben we via een bekend bakker uh, naar boven zien te toveren. Ah. En uh, ja, dat waren echt de laatste. Dat was hartstikke leuk. Uh, daaruit volgde eigenlijk... en dat hebben we toen eens besproken met uh, uh, de ondernemersvereniging. Je, hoor, als jullie dat nou gewoon uh, eens voorzetten. Zandvoortsse bedrijven kunnen zich presenteren op uh, die en die zomerse dag. Je maakten er een mooi feest van. Uh -huh. Want wij moeten toch terug uh, naar de receptie. En die is natuurlijk altijd in de eerste week van, uh, van januari. En het was natuurlijk heel leuk om het te doen, maar uh, traditioneel moet je toch terug naar een voorste receptie, zoals die nu, <kijst> nu opgezet is. Nieuw is wel, en dat hebben we dus uh, met het zomerfeest ook gedaan, een, een, een doorgaand uh, avond met een disco erachteraan, of met, een, met een DJ erachteraan. En dat gaat dit jaar ook weer gebeuren. Hè? De receptie, officiële receptie is van half acht tot tien, maar de, uh, de tent blijft gewoon open... Tot half twaalf. Tot half twaalf. En dan gaat de DJ Remy, en die heeft ook van de zomer gedraaid, achter ja. Raimundo aan. Die zet het feest voort uh, tot half twaalf. Dus uh, we ja. hopen ook wat op opkomst van jeugd. Daar, ja. is ook een beetje, uh, daar is het ook een beetje op gericht. Normaal zie je alle uh, notabelen en notemoten uit het dorp en, en verenigingen en burgers. Maar we zagen ook dat het uh, de leeftijd een beetje omhoog ging. En we willen graag ook jongelui. Uh, jonge zandwoorders zijn ook zandwoorders, dus ja, uh, die moeten ook gewoon komen. En daarom is ook doorloop naar uh, half twaalf en dan gaan we een beetje de voeten van de vloer. De beentjes van de vloer, ja, ja. Zelf, dat wordt een hele leuke uh, anderhalf uur nog natuurlijk. En, uh, je had in het verleden dat, dat, dat clubs zelf hun uh, nieuwjaarsreceptie organiseerden voor, voor de leden en, uh, andere uh, belangstellenden, maar dat, dat zie je bijna helemaal niet meer. Dus dat, dat ze het helemaal zelf doen. Er, is, er zijn er nog een, uh, een paar die dat wel doen. Hè? Ja, eigenwijze mannenclub bijvoorbeeld, die heb je. Ja, jammer is dat. Hè? Dat Is wel ja. jammer, maar goed, die doen het dan na, de, uh, na het nieuwjaarskoolset. Ja. Um, ik kan me goed voorstellen dat een aantal clubs het liever zelf doen. Bijvoorbeeld de voetbalclub, die hebben we, we vinden het hartstikke leuk, maar we doen het liever zelf, omdat we daar oh. ook een beetje uh, tapwinst uit kunnen halen. Ja, dat is prima. Ja. Maar het is dus uh, uh, bijvoorbeeld voor, voor een bridgeclub... of een klaverjasclub of, of een, een, uh, hockeyclub. Een, een hockeyclub... of bijvoorbeeld een rotary en dat soort ja. societyclubs... hartstikke makkelijk om uh, bij ons in te ja. schakelen. Ja. He, ze kunnen, uh, als ze dat willen, een staarttafel krijgen... Met, uh, met wat ze erop willen zetten. Het moet natuurlijk geen verkoop worden... maar gewoon met, met informatie wat zij doen. Mm -hmm. uh, als voorbeeld komt uh, Kenimer Hart. En die is druk bezig met de verbouwing van uh, Huis in de Duinen... En die uh, laat een filmpje zien over hoe dat nou loopt. Ja, dus je kan je presenteren uh, als, als club of vereniging. Uh -huh. En hoeveel clubs en uh, verenigingen doen er mee? Dit, Ik denk nu uh, iets onder de tien. Onder de tien, oké. Okay. En de Wat? laatste keer 26, dus we moeten meer de boeren op. Ja. Moeten, het is natuurlijk na dat Zou feest moeten... van de zomer een beetje, uh, een beetje minder geworden. We moeten gewoon uh, dit jaar weer eens de boeren op om te zeggen van joh, uh, kom ons de paraplu, de Zandvoorts voor ook jouw receptie, jouw. Maar waarom, waarom op maandag en niet op uh, uh, zaterdag? De directeur van Zandvoort had een familieuitje ergens. En die uh, is maandag weer beschikbaar. Hij komt vanavond terug en uh, okay. morgen gaat hij naar de eerste receptie. <laughs> maar uh, uh, moeten moet clubs daarvoor betalen? Uh, aan, aan... Uh, dit jaar niet. We hebben, het gekke is dat uh, in, in, in de vorige partij hebben ze, uh, moesten ze meebetalen... Uh -huh. Nou, deze betaalde is 150 euro. Nou ja, voor 150 euro jouw receptie uh, ja. neerzetten is geen geld. Huh. En dit juist voor niks. En dan zie je het ineens minder worden. Misschien dat die druk van dat geld er weer op moet komen. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, maar het, het is echt, het is natuurlijk uh, traditioneel... De traditionele receptie is twee uh, jaar niet geweest. Daar moet men uh -huh. weer aan winnen. Nee, en ja. ik denk dat een aantal clubs en verenigingen daar ook weer aan moeten winnen. En in juli is er weer de, de zomerreceptie. Ja. <laughs> nou, dat laat ik een beetje aan, uh, aan de ondernemers over. Oh, nou ja, goed. Uh, <coughs> en ik, ik, ik, ik weet niet ik, weet, ik ik weet of, of je dat nog kan herinneren. Uh, toen Robin nog in tien uh, zat, heeft hij een keer uh, Back to the 70s feest gehouden of zo. Robin Molenaar, ja. ja. En het was, was echt heel erg druk en heel erg gezellig. Ja, dus ja, ik ging ja. ondernemers. Uh, je hebt een, een, een, een ondernemersbelangen Zandvoort, je hebt een ondernemersvereniging, je hebt bedrijventerrein Noord, noem ze allemaal maar op. Ja. Wat is er mis om, om, om jullie te presenteren als, als, als verenigingen aan de Zandvoort? Ze maken er een mooi feest van. Zeker. Ja, ja. ja. ja dat moet kunnen voedselen. Ik bedoel... Uh... Uh, en, en, en, en ja, eigenlijk zouden meer, meer clubs en, en verenigingen mee moeten doen natuurlijk hè. Dat ja. Ja, dat, uh, dat, uh, ik, ik heb er wel, wel hoop op dat dat volgend jaar right. weer, uh, weer aantrekt, want het is natuurlijk schrikken na drie jaar, van goh, wat moeten we doen en je ziet dan wel enkele recepties van de grond komen maar er is uh. dus niet de overspannen receptiecultuur je nee. ja, zou in augustus september al, al de boer op moeten ja, ja, ja. Het, uh, nou, we zijn ook redelijk vroeg begonnen dit jaar en hoe laat is de, de, de, de, de nieuwjaarsreden van de burgemeester die uh, plannen wij om kwart over acht, maar het is ja. een beetje aan de aanloop. Mm -hmm. En ik denk dat het uiterlijk half negen gaat worden. Okay. Kunnen verenigingen ze nog aanmelden of is het nu toch? Jawel, wel, we zijn wel soepel. Tot, ja? uh, je kunt best wel even, even een mailtje sturen naar mij. En uh, huh. kunnen niet echt grote dingen meer voor ze doen. Maar als verenigingen een, een bannetje willen neerzetten, ja, ja. dan mag dat. Moet wel. Hey, mooie posters. Ja, mooie posters. Ja. En waar komen die allemaal te hangen? Nou, die, hangen in, die hangen nu al in alle uh, openbare gelegenheden. Bibliotheek, gemeentehuis, pluspunt, noem ze maar op. En hij stond vrij groot in de krant. Hij stond ja. heel groot in Zandvoortse Dus wij verwachten ook best wel opkomst. Hè? Mm -hmm. nou, ondanks dat het maandag is, is het toch leuk om uh, even elkaar weer uh, te zien in Zandvoort, ja, Als het netjes is. Dus ja. Ik verwacht best wel dat de mensen, mensen komen. Leuk. In het begin waren er we wel wat... Ja, moet het nou op maandag? Nou, nou, dan is het maar op maandag. Ja, nou, ja. Want, uh, we, hebben, we hebben het ook wel eens op het circuit georganiseerd... en het was dan weer te ver weg. Ja, ja, het <laughs> we ja, paalde ja. uit van de mensen. Het ja, ja, ja. Unicum was ook een Endweg. Het was hartstikke vol. Ja. Dus, dus ik als je dat commentaar dan hoort, dan zal het wel volkomen. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik heb gezegd, joh, we gaan terug naar, uh, naar het oude... Dan ja. Terug naar de uh, receptie die we voor alle Zandvoorters organiseren. Maar ook door alle Zandvoorters. Ja. Dus kom gewoon. En jeugd, kom ook. Nou ja, ja. dus uh, aardig maandag half acht in de, uh, de haven. In de, van de haven van Zandvoort. Wordt het Zandvoort volk niet no nog, uh, nog uh, uh, uh, gezongen? Nou, ik had het mannenkoor uitgenodigd. Maar die hebben het hartstikke druk. Het <laughs> okay. gaat niet door. Uh, die ja, zijn er nou, nog bij komen van de zondagdip. Die zitten er nog van de zondagdip. Ja, ik zie dat in het boekje staan, aan de laatste pagina. Dat vind ik wel heel erg leuk. Sta jij erin? Nee, daar er staat nou. het Zandvoorts volklied in. Nee, maar jij bent toch het jongste lid van het Zandvoorts, uh, mannenkoor? Nog niet. Heb je nog niet? <laughs> de, de penningmeisje zit daar, hè? <laughs> Echt waar? <laughs> hey, nee, ik heb uh, gesproken met uh, uh, Erik uh, Leffers. Ja. En die ja. zegt: nou, we moeten vanaf uh, januari... Ik zei, nou, ik heb wel horen daar. Ik vind het wel gezellig. Ja. Nou, de voorzitter zit er ook. Mijn stem is nog niet helemaal wat het moet zijn. <laughs> <Maar> <laughs> een paar, paar strepsels en je bent er weer overheen. Ja, dus precies. precies. Hey ben, mogen nou we jou, ja, Inderdaad, even terug naar uh, de receptie. Oh. Ja. Uh, maandag 9 januari om half acht is het inloop. Ongeveer kwart over acht, half negen zal de burgemeester zijn uh, traditionele nieuwjaarsspeech houden. Mm -hmm. Daarna uh, gaat de muziek een beetje richting uh, de jeugd. Ja, en dan gaan de voetjes van de vloer. En dan moeten wij weer weg. Met, uh, nee, nee, nee je, oh. moet, je moet juist blijven. Je mag, mag wel blijven. Nee, ik Pima. wil een aantal mensen ja. wel op dit voor goed. <laughs> dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Hey, bedankt, want uh, de volgende gasten die zitten al klaar. Dat je zelf ook wel gezien natuurlijk. Ja, ik zie ze alle twee zitten. En we willen nog een uh, gezellig muziekje draaien. Van, uh, uitgezocht door uh, Pim. Grof. En wat de, gaat het worden, Ja, ons? wat gaat het worden de volgende? Nou, dat ga ik je de... vertellen. Dat wordt de Edwin Harkensingers met oh happy, oh happy Day. Oh, Happy Day. Nou, dat, dat, gaat, <lacht> uh, dat geldt natuurlijk voor maanden. Ja, dat gaat Dank je wel, gebeuren. Ja. Uh, Dankjewel. Oké. Okay. We're mm -hmm. Nee, van de uh, Hawkins Singers de Edwin Hawkins Singers. Ja. Het, lijkt me wel een, uh, het was geen mannenkoor, een beetje hoog hè, voor de mannenkoor. Ja, het was gewoon een koor. Ja, jullie hebben een niet gehoord. Nee, heb Oh, uh, happy day. Ja, ja. Zingen jullie het wel Welke koor? Welke koor dat ja ja ja. ja, ja. Heel bekend hè. Ja, ja. Nou, tegenover ons Nee, Tegenover ons niet. zitten twee leden van het Stamford Mannecoor. Nou, noem het leden. En, uh, nou ja, leden. Uh, <laughs> bestuursleden, zeg maar. <laughs> en nee, we hebben uh, Ben neemt af, afscheid. What? Dat duurt heel even. Dag, Ben. En, uh, ja, die hebben ook uh, solo-ambities. Ja, solo-ambities, dat ben We hebben Hans Rubbeling, uh, voorzitter van het Mannecoor... En uh, Fred uh, Kuiters, uh, de penningmeester. Ja, dat is correct. Ja. Uh, Oké. Okay. Jullie uh, zijn hier omdat jullie uh, ook meedoen aan het. Uh, uh, nieuwjaarsconcert van morgen is dat, hè? Morgenmiddag uh, al, hè? Morgenmiddag, ja. Zondagmiddag. Ja. Kun je iets, iets vertellen wie er allemaal meedoen? Uh, want het is twee jaar niet geweest. Het is twee jaar niet geweest. 2021 en 2022 zijn we niet geweest. Maar huh. wij, wij doen wel mee, maar wij organiseren het ook, zeg maar. Okay. Ja, ja, ja. Want jullie ja, ja. hebben een stichting daarvoor. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, stichting nieuwjaarsconcert. Ja. Zandvoort. En de, hoe lang bestaat die al dan? Veertien jaar. Veertien jaar ja, dit is de veertiende okay. editie dit jaar. Ja. Maar de laatste twee jaar slapend, zeg maar. Ja, door... Wij veel doen. dingen hebben we die over moeten slaan in de afgelopen twee jaar? Dat is ja, niet enig, jammer, ja. Nee. <laughs> ja. Maar ik neem aan, want hoeveel koren doen er nu mee? Een stuk of vier, vijf? Mm, deze vier, lichting doen we ja, vier, <coughs> vier koren. <coughs> vier koren, ja. Dat is dan allemaal te trappelen, neem ik aan. Ja, nee, dat is duidelijk. Ze zijn uh, ja. twee jaar niet in, in de schijnwerpers gestaan. Dus mm -hmm. uh, ze vinden het weer leuk om weer op te treden allemaal. Want het is uh, gratis twee heb ik ook nog gezien. Hè? Dat is helemaal uh, top. Voor-standvoorters, door-standvoorters. Ja, daar houden we van. Maar wat van, kunnen we allemaal uh, verwachten? <laughs> ja, vertel. Wat kunnen vet? Uh, kijk jij zei, werp even ja, een blik in het programma. Uh, Kom op, vet. Nou ja, we hebben vier koren. Vier koren. Ja, ja. Uh, we hebben het, uh, het Agatha Kerkkoor. Ja? Dat doet mee. We hebben de Pop Singers. Hoe groot is de Agatha Kerkkoor? 21 leden. Goed zo. De De Pop Singers. Nou, dat gaat naar de 30. Meen je dat? Zijn ja. grote koren? Ja, best ja. Nog wel. He? Ja, best wel. Maar singers, de Pop Singers een gemeen koor ook. Zandvoorts vrouwenkoor, mm -hmm. dat gaat ook al wel richting 30 30 rietje uh, dames. Ja, vrouw, zeker dan. Ik, uh, ik begreep dat die uh, het heel moeilijk hadden en uh, misschien zouden nee, Jij ja, bent in de war met uh, musical in. Uh, ja, die zijn gestopt. Hè? Ja, die zijn ja. gestopt. Ja, dat ja. bedoel ik. Uh, nee, dat klopt. Dank je wel, Hans, voor de ja, ratificatie. Ja, ja, ja. <laughs> en dan hebben we als vierde koord het Van der smagt Ja, daar hebben we het, uh, 35, 40 leden. Nu op dit moment ja, houden we hou het voorlopig even op 30. Ja. Houden uh, we het even op 30. Uh, afgeslankt. Ja. Ja. ja. ja. ja en uh, binnenkort kunnen we een nieuw lid verwelkomen ja. die naast mij blijft. Ja. Het ja, moet je nou afwachten of het voor beide partijen. Uh, nou, wat ja, leuk het, is. Ja, de ja, leeftijd helemaal ja. wel naar beneden gaan. Dan ja, is jullie ja. Ook, ja, dat is jullie allemaal C ja, ja, zingen en ik en, en A, ja. Dan gaat het mis. Maar wat we ook hebben, dat zijn twee leden van de... gebruikelijk van de New Wave muziekschool. Oh, leuk. Okay. Ja, ja. Ja. Ja. Twee, twee jongens, Camille Hilbers en uh, Nolan van Doorn. Allebei op de piano spelen. Dus één voor en één na de pauze. Een selectie van wat nummers. En dat is een mooie gelegenheid om jong talent... ...te presenteren aan het publiek. Dat ja, is net ja. Dus het Hans zegt. Doorstandwoorders, waar... voorstandwoorders. Ja. Als we het over een mannenkoor hebben... ...wat voor, een, uh, wat voor een, uh, liedjes zingen jullie? Wat voor een, uh, uh, materiaal uh, uh, kunnen we verwachten? Uh, wat voor materiaal? We zingen uh, een, een klassiek nummer. Uh, Zoals? Daar, beg daar beginnen we mee. Sanctus van uh, Schubert. Van Schubert. Schubert. Schubert. Onze vriend Schubert. Nee, Schubert. En uh, daarna uh, You Raise Me Up. Nou, dat is ook ja. heel bekend. Ja. Ja. En uh, ook een heel mooi nummer is en ook heel actueel. Uh, Vluchten kan niet meer. Van ja. Annie M.G. Schmid. Ja. Uh, na de pauze, uh, Sign of no More Ladies. Een heel vlot Engels nummer. Song of Peace. Ook. Ik denk dat jullie wel ja, bekend. Ook wel bekend onder ja. Finlandia. Ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, de uitsmijter wordt dan... Uh, home van Dotan. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus is Heel, heel, heel, heel, heel divers. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie heeft het uh, muzikale programma... samengesteld? Want je moet wel een beetje... op elkaar afstemmen. Nou ja, we hebben een muziekcommissie en een dirigent. Een dirigent uh, Kees Brugman. en Die, die, die stelt dat voor. En, uh, nou, legt ja, ja. dat voor aan de muziekcommissie. En meestal komen ze daar snel uit. Want die andere koren die kunnen zeggen van nou we willen dat graag zingen. Ja. En uh, dat, dat verloopt meestal wel goed. Ja, ja ze hebben zeg maar tien uh, uh, minuten om op te komen en af te gaan zeg maar. En in die tien minuten wat, uh, daar moeten ze dan uh, de liedjes in kwijt. Ja. En uh, ja als je een groot nummer maar hebt. Maar dat is allemaal tussendoor of, of dus achter elkaar zeg maar? Achter elkaar. Ja. Oh, achter, achter elkaar, elkaar. Ja. oké. Okay. Ja. Ja. En hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? 300? Toch wel, ja. In totaal, inclusief... Uh... Inclusief uh, de koorleden. Inclusief We de zijn de koorleden. al zijn maar rond de 100 ja, koorleden. Ja, ja, ja. En daar moet er nog het publiek ja. bij. Ja. ja, want je hebt natuurlijk 150 man of zo van, van, ja. van, van, van familie en... Uh, en hoeveel en de mensen kinderen. kunnen er in de kerk? Nou, 3,5, 400. Ja, dan denk dat ik <laughs> aan het aan, aan publiek uh, zal er een, iets meer dan 300... Uh, ja. Zichtplaatsen beschikbaar zijn. En ja, Vol is vol. Uh. Zijn de kerststallen al weg? Van, uh, nee, die, staan er, ook oh, die nog. staan er ook nog. <laughs> dat is nog een beperking wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En de kerstboom, staat die er ook nog al? Geen idee. Het zou zomaar zijn. Nee, nee. Ja. Ja, als de kerststallen er staan, is de kans dat de kerstboom er staat ook nog wel groot. Ja, ja, ja. dat ja. denk ik ook ja, wel. Ja. Ja, Hebben yes. jullie genoten van de maastricht of niet? Zijn jullie daar geweest? Um, ik moet uh, ontkennen antwoorden. Oh. <laughs> ik heb deze, deze editie overgeslagen. <laughs> ja, ja. Peter Tromp was er wel. want die organiseerde het ja. nog uh, maar die, ja, die was... er ja, ja, een ja, beetje. En, uh, in het ja. verleden ben ik wel geweest. Ja. Hey, wat maakt het zingen in het uh, Zandvoortskamp mannenkoor zo leuk? Ja, het is een mannenkoor. De mannen onder elkaar. Uh, ja. Ja, en ik sta er toch altijd weer van versteld van... Uh, uh, weet je, we hebben niet, niet veel solistische stemmen, maar met elkaar kunnen we een, een heel mooi geluid maken. Ja, ik ja. ben bij de bij de uh, laatste concert van jullie geweest. Uh, wanneer was dat? Een week of vijf geleden? In november. november. Ja, in, ja, dat was een mooi concert. Het was ja. een jubileumconcert. Ja, dat was een jubileumconcert. Dus in de tachtig jaren hebben wij natuurlijk nog met een dingetje en het mannenkoor het drinklied mogen uh, van Mario Lanza. Van Mario Lanza, ja, weet je we dan? Dan? Ja, ja, ja. ja Zullen we daar maar niet over hebben? <laughs> ja, <eigenlijk laughs> ik kon je vertellen, ik was er ook bij. 82 ja, was dat. Ja. Waren, ja, dat was een mooi lied. Ja, dat was een prachtig lied. Maar ja, dat... Klaar Was zo lang afgelopen november 40 jaar jubilair? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En toen gingen we opnemen. Ik weet het nog in het uh, in soundpush uh, studio in, uh, in Blarikum en daar zat uh, Jaap Egmond die zat er achter de knoppen. Dat is natuurlijk een fenomeen, die man. Die, ja, ja, ja, ja. Die, uh, en een van jullie, uh, de oude, een van de oude, bluis, sound, oude, bluis. oude Bluis, dag mevrouw, de, dag, dag mevrouw Egmond. <laughs> dat werd heel raar. <laughs> Zo moest ik, moest ik zo oplachen. Zo grappig, dacht mevrouw Ingemond. Modi. Ja. Ja, we zullen het niet hebben over ons bezoek aan België. Aan België, een tv-programma. Arendonk. Arendonk. Jij was er ook bij, hè? Ja, ja. hebben We wel vrienden gemaakt daar. Ja, we hebben wel, vrienden gemaakt, ja. Ja. We hebben wel echt zeker vrienden gemaakt. Maar ja, ik was natuurlijk. Ik, ik, ik heb het uh, erdoor gekregen, weet je wel. Ik ja. heb het gepromoot en ik was plugger. En toen, uh, toen uh, nou, was het hele mannekoor. was natuurlijk op een gegeven moment niet meer te houden. Iedereen zo'n lam en zijn aap. <laughs> En uh, toen kwam de producer van het programma naar me toe. Dus we willen het nooit meer doen. <laughs> was jij dat niet die op uh, de lange sleepje. Van Ria ziet staan. Ja, ja. Ja, ja, ja, dat was jij ook. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, weet je ja. wel wie ik ben? Ja. Ria Valk. Nooit van gehoord. Ja. Ja. Ja. Oh, ja, dat leuk. waren mooie tijden. Ja. De, uh, mo nou, zelfs top hebben we toen nog gehaald. Ja. Uh, Mijn moeder heeft er ook. Het is alleen niet uitgezonden top op. Nee. <acht víde> nee. En ik ben toen, Jammer. En het is ook niet. Het, het materiaal is niet meer te krijgen. Ik ben er achteraan gegaan. Dat is een reden voor. En, uh, ja, waarschijnlijk. niet zeg maar, oh, in die oude doos? Nee, het is waarschijnlijk gewist. Ja, heel jammer. Ja. Dat vind ik wel heel jammer. Ja, maar omdat het niet uitgezwonden is. Ja, ja, op een gegeven moment hebben ze dan bepaald van nou dingen die, niet, uh, die, niet, uh, die, die, die het niet gehaald hebben. Ja, ieder... ja, die, die worden... Iedereen moest iets van een Oostenrijks pakje en toen heb ik gezegd... Nou, ja. Er We zijn dan. wel, Dat wel foto's dus niet van, doen. <laughs> ja. van Frank Paardenkoper die hier ja. op de tafel staat en... Uh, ja, ja. Ja. Ja. Ja, dat waren mooie tijden. Ja, dat was leuk, ja. Dat was Misschien uh, is het wel een idee om uh, dit jaar met Marco weer een keer een opname te maken. Ja, dat... Ik, ik, uh, met het dingetje, want hij wil een nieuw plaatje maken met... Uh, met ja, ik, ik heb wel een heel leuk idee, maar daar gaan we wel ah, over praten. Even uitwerken ja. nog. Ja, een beetje uitwerken. Ja. Maar het is een ja. beetje een Zandvoortse... Uh, uh, Zandvoortse versie. Ja, een Zandvoortse versie, maar dan wel voor nationaal gebruik. Oké. Okay. Weet je, okay. nou, ja. Ja, je Ja, je moet het groot zien. zien. Ja, je moet het altijd groot zien, Ja. ja. Nou ja, we hebben natuurlijk met kaplaars. We top 3 gehad in in, uh, ja. in drie De en het kwam door de patat. De, ja, dat nee, was. De dat was het als... van het drinklied. Ja, ja. Oh ja, dat was. Ochtend. Dat ja. de, uh, de oude uh, bluis ook volgens mij. Daar reden we in België langs een kerkhof. En uh, hij wees zo naar de kerk op. <middels> dan kom de rupee, dat komt door de patat. Gelach. bent nog helemaal dubbel in de kerk. We bent natuurlijk heel lang over oude verhalen, over het mannenkoord. Maar um. het, is, het is wel zo duidelijk dat het een hele gezellige club is. Ja, het was een, een, ik een enorm, ik ja, ja, als, enorm. Als er mannen zijn die dit nu aanhoren... Ja. of ja. vrouwen ja. zijn die dit aanhoren en denken... nou, dat lijkt me heel leuk voor mijn man. Heb ik ook eens een avondje vrij. Ja, ja, ja. Kom um. eens kijken bij het mannenkoor. Het ja, ja, ja. vrouwenkoor was oh, ook wel heel ja. Dat weet ik nog. Mijn moeder zat in het vrouwenkoor. En die, had er altijd, die was er altijd zo, zo enthousiast over. Ja, het is ja. ook een leuke bezigheid. Ja. Ja, met maar hebben jullie in aanleiding van het uh, jubileumconcert in, uh, in november nog nieuwe leden kunnen uh, verwelkomen? Ja, ah, ja, nou, ja, ja, ja, dat is dus, dus het En er is er ook nog één geweest, nou, alleen daarvan. Maar ja, ja, die had ook de dinsdagavond had hij nog wat anders. Dat gaat hij dan verzetten, zei hij. Okay. Hm. En ja. dan, uh, maar krijg, je, ja, je, krijg dan... je ook een proefperiode? Jij, jij wel niet. Sommige <laughs> komen er zomaar uh, doorheen, hè? Aan de aan de bar, Zijn wezen. Ja. Aan de bar, of om te vingen. Maar, nee, nee. maar jullie repeteren in de blauwe trim Blauw is er ja. dinsdagavond, acht okay. uur. Ja, er is weer een nieuwe... Uh, een nieuwe uitbouw. Dus je ja. stelt het niet meer in, te vind ik allemaal. Nee, dat is wel jammer. Ja, dat is goed. Ja, dat is eigenlijk <laughs> wel jammer ja. Dat is ook wel op, Maar goed, het gaat wel uh, ja, lekker, Ja, dan. dat gaat supergoed. Ja? Ja. Ja, okay. ja, ze zijn wel blij mee. Oh, mooi. ja dat loopt als een trein Echt. Ja? Ja. en het is er ook een stuk gezelliger op geworden zeg maar de entourage eromheen ja, ja het loopt als een trim nou het loopt ja. als een filewagen ja dat ja dat zit er, dat ja, die zit zit er wel, mee, wel heel de... dichtbij ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja leuk hoor ja, maar, zo... nee, maar goed het, het, het, het, het, het, ik, ik ken het natuurlijk al van vroeger het was altijd een leuke hele leuke avond was het altijd Oefenen uh, en het zingen. En, uh, ja, en, en, en, nou, en de derde helft. Gewoon een ja. beetje napraten. in ons onder elkaar ja, uh, gezellig. Uh. Ja. Hey jongens, jullie hebben ook een, een, zeg maar een boekje gemaakt. Met, uh, Heel mooi. Met het programma erin. Uh, uh, ja. Waar is dit te krijgen? En waar ligt het? En, uh, dat ligt achter in de kerk. Iedereen krijgt dat uh, aangereikt. Bij binnenkomst. Oh, bij binnenkomst. Ja. Uh, het is toch niet, uh, niet dat het bij Corrie ligt, bijvoorbeeld? Nee, nee, het nee het bij, het bij binnenkomst krijgt iedereen uh, okay. een boekje uitgereikt. Nou, hartstikke leuk. En ziet er netjes uit, Ik hoorde jou zeggen dat er een... Uh, uh, uh, uh, uh, Even de Volks... microfoon uh, praat. Het z'n volkslied erin staat, of niet? Ja. Klopt dat? het volkslied, ja, ja achterin. 1 en 4. Dat is weer het einde van het Twee complete het ja. ah, leuk. Gelukkig ja. wij de frisse lucht. En ja. vrij en open strand. Ja. Verwikt en uh, sterkt ons ja, iedere dag. Ons huis uh, staat hoog op het strand. Ja. Wij leven vrolijk Gert en tevreden omdat we te wonen aan de zee. Dat gaat lekker thuis uit je hoofd leren. Man. Het is toch grappig. Ja, ja dat is hartstikke leuk. Ja, tuurlijk wel. Het, ja. Ik hou daarvan. Ja, dat ja, is ook traditie. Dat hoort erbij. Ja, daarom. Ja. En de afloop, ja. hebben jullie dan, begreep ik, een, een, een, een soort... Een de zit. De nazit is dit jaar in de, in de krocht. En dat is ook, de ook meteen de voor jullie dan? Nee, nee de, onze oh. nieuwjaarsreceptie van het mannenkoord... hebben we afgelopen donderdag gehad. Oh. Ja, ja, donderdagmiddag. Had ja, je wel eens ja. even kunnen bellen? Ja. <laughs> ja, nou ja, we houden niet aan de grote de klok hangen. <laughs> maar nee, hij was heel gezellig. Ja, dat geloof ik ja. graag. En ja. uh, jullie kunnen ook altijd nog donateurs gebruiken, hè, waarschijnlijk. Ja, daar zijn we niet op tegen. Nee, hè? Wij, nee. Nee, dus, zijn we van harte welkom. Ik nou, doe maar een voorzet voor de mensen ja. die misschien luisteren die denken van nou... Ik heb zelf niet zo veel zin om te zingen. Maar ik wil ze wel financieel steunen. Ja, ja, ja dat is ook zeer Dat ja, is heel belangrijk voor elk koor. Voor ho ho el ja, en ja, hoeveel kost dat dan als je... Als je uh, 45 euro per jaar. 45 euro per jaar. Ja. Wat krijg je daarvoor? Uh, ja, krijgen we krijgen ons, uh, ons, ons full-color magazine een aantal keren per oh, jaar. Leuk, leuk. En we nodigen de mensen uit voor... Uh, Barbecue's. Ja, Barbecue bijvoorbeeld. Gezellig samen zijn. Het ligt eraan wat we in zo'n jaar organiseren. Uh, dus we kunnen nu weer flink aan de bak. En hoe mensen dat kunnen doen, kunnen ze zien op de website van de Ja. En wat is de rest van de website? Sandvoorts Oh, Dat is ook niet zo moeilijk. Nee. Het lag niet echt voor de hand. Maar Sandvoorts Ja. Het is over nagedacht. Zelfs de afkorting ZMK, Sandvoorts dat ja. leidt al tot een, oh, een hit dus op, dat, uh, nou, op dat Google, dat dus top, dat, ja. uh, nee, dat, nee, dat nee. moet echt lukken. Ja, ja, helemaal top. Nou jongens, dit is morgenmiddag. He, op, morgenmiddag, kerk, om. Om, kerk open om twee uur. Twee uur. En het concert begint om uh, half drie. Half drie begint het concert, oké. Okay. Nou. En het zal zo zijn tot een uur of tegen vijf, rond de kog ja, vijf. Het zal zijn. En dan is daarna zitten uh, in de krocht. Leuk. Oh, in de krocht. In de krocht. Niet in, ja, uh, in, de, Niet in de bouwtram. Nee, nee dit jaar. Dit jaar in de krocht. Ja, dit ja. jaar in de krocht. Tussen de vleermuizen en dan. Uh, ja, Huppakee. Hartstikke leuk. Nou. Hey, hartstikke bedankt en uh, ik wens jullie heel veel succes morgen. Ik hoop dat jullie goed bestemd zijn. Dus uh, vroeg Be de wet vanavond. Beter dan ik. Ja, beter dan jij, maar de, ja. jij komt eraan. Hè? Ik bedoel, uh, ja, maar dan moet je ja, we stem wel ja, een beetje weer, weer op aanstormen uh, terleggen. Ja. ja. Ja, nou, dat gaat lukken. We zullen een plekje voor je en het Ja, ja, ja. Dat ja, ja. Heel goed. Nou jongens, we gaan uh, afsluiten. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Over. We zijn nog een fijn weekend. Uh, we gaan afsluiten met uh, uh, Sweat, een Circle. Hoor je van gehoord? Uh, A-la-la-long? Ja, zeker dit? wel. Ja, nee, ik ook ja, het een beetje Dus uh, een daar gaan we mee afsluiten. Het programma was, uh, leiding was er, uh, in de handen van Pim Groof. Die heeft de techniek gedaan, muziek uitgezocht. Uh, Ger en Hans Botman waren de prestatoren. En Hans Botman is natuurlijk de redacteur van, de uh, de de van de de deze gedaan. bijzondere uh, show. Ja, nou ja goed, uh, je moet elke week als mensen nog <laughs> iets... Ah, ik, vind het heel, ik vind het heel knap van je hoor. Nou ik ja, goed, nou uh, ook een, als, als mensen ooit nog eens keer een keer iets hebben of, of een... Uh, je verdient een plek. Ja, een, plan. Ja, een uh, onderwerp, dan kunnen ze altijd even een mailtje sturen naar h.botman.nl. Uh, Heel goed. Uh, we gaan uh, afsluiten en uh, nou ja, dat wat ik zei met uh, sweat in de circle. En, volgende en bedankt ja, volgende, volgende week, volgende week, week in, de in, de de in ieder geval. Nou.